11 uur na net wel met het NOS-journaal. De Noorse politie zegt dat het vrijdag onmogelijk was... om sneller op het eilandje bij Oslo te komen... waar een man een bloedbad aanrichtte. Pas een uur na de eerste melding van een schietpartij was de politie er. Agenten maakten de oversteek per auto en veerboot... omdat er geen helikopter beschikbaar was, zei de politie op een persconferentie. Er was wel een politieman op het eiland... maar die werd volgens Noorse media doodgeschoten. Hij was door de organisatoren van het politieke jongerenkamp op Toya... ingehuurd als beveiliger. Toen het arrestatieteam eenmaal op het eiland was... waren de agenten binnen een paar minuten bij de schutter... die zich meteen overgaf. Hij had nog veel munitie bij zich, zei de politie. Volgens een arts van een ziekenhuis in Oslo, waar veel gewonden liggen... heeft de schutter dum-dum kogels gebruikt. Die ontploffen min of meer in het lichaam... en richten daardoor veel schade aan. In heel Noorwegen wordt morgenmiddag om 12 uur een minuut stilte in acht genomen voor de 93 slachtoffers van de aanslagen. De regering van buurland Zweden heeft de bevolking opgeroepen dat ook te doen. Kort na het middaguur moet de verdachte Anders Breivik voor het eerst voor de rechter komen, maar hij krijgt niet de gelegenheid om het woord te voeren of meer over zijn motieven te vertellen. In Noorwegen woedt een discussie over de maximumstraf van 21 jaar die in het land geldt. Veel mensen zijn kwaad over dat Breivik, als hij de zwaarste straf krijgt, op zijn 53ste wereldvrije voeten kan zijn. Websites waarin wordt gepleit voor levenslang of de doodstraf kregen in korte tijd duizenden steunbetuigingen. In Noorwegen kan na de maximumstraf van 21 jaar wel een soort tbs worden opgelegd als deskundigen vinden dat de dader nog een gevaar voor de samenleving is. De kerncentrale in Borselen neemt extra veiligheidsmaatregelen... tegen de mogelijke gevolgen van aardbevingen en overstromingen. Exploitant EPZ heeft 15 verbeterpunten gevonden... na aanleiding van de nucleaire crisis in Japan. Zo moeten brandblusvoorzieningen en waterleidingen in Borselen straks beter bestand zijn tegen aardbevingen. En ook wordt het mobiele noodaggregaat op een hoger punt neergezet... zodat de stroomvoorziening bij een overstroming niet in gevaar komt. Later dit jaar wordt de kerncentrale van Borselen onderworpen aan een Europese stresstest en die moet uitwijzen of de kerncentrales in Europa bestand zijn tegen extreme omstandigheden. Een man uit Den Haag heeft gisteravond bij een schietpartij veel geluk gehad. De man van 26 werd na een ruzie op de weg beschoten, maar de kogel ketste af op zijn portefeuille. Een stadgenoot van 23 werd geraakt in zijn been. Waarom de twee werden beschoten is nog onduidelijk. De schutter, een man van 25 uit Den Haag, is aangehouden en de politie zoekt getuigen. De herfstachtige wind en regen hebben dit weekend tot verschillende incidenten op het water geleid. De Kustwacht en de KNRM kwamen 37 keer in actie. Ten noorden van de Wadden verloor een vrachtschip een deel van zijn lading. Grote pakketten hout belanden in zee. Een vliegtuig van de Kustwacht probeert ongeveer 20 pakketten op te sporen. Op het Gooimeer sloeg een bootje van de scouting om. Zeven kinderen en hun begeleider zijn uit het water gered. En op het IJsselmeer bij Stavoren kon een zeilboot met 24 opvaren die water maakten, veilig naar de haven van Makkem worden begeleid. De Amerikaanse popartiest Prince geeft vanavond later... een verrassingsconcert in de Melkweg in Amsterdam. Hij zou dit weekend in Oslo optreden... maar die concerten zijn verplaatst naar begin augustus. De kaartverkoop in de Melkweg begint rond deze tijd... en het concert begint om middernacht. De optreden is een soort warming-up voor het concert... dat Prince dinsdagavond in Ahoy in Rotterdam geeft. Eerder deze maand gaf hij tijdens het Noordzee Jazz ook drie nachtconcerten... Rabobankopman Robert Geesing doet ruim een maand niet mee aan wielerwedstrijden. Eind augustus keert hij terug in het peloton in de Ronde van Colorado in de Verenigde Staten. Dat heeft niets te maken met zijn teleurstellende 33ste plaats in de Tour, zegt hij. Hij wil eerst een week met zijn familie doorbrengen en doet niet mee aan de komende criteriums. De organisator van de criteriums probeert tourwinnaar Cadel Evans naar Nederland te krijgen. De eerste dagen gaat dat niet lukken, maar gehoopt wordt dat Evans te strikken is voor een criterium in het weekend of de week daarna. De Australiër Evans won vanmiddag de Tour de France. De laatste etappe eindigde in een massasprint op de Champs-Élysées in Parijs, gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Hij is de eerste die drie jaar achter elkaar de slotetappe wint. En de Copa het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap voor landenteams, is gewonnen door Uruguay. Het land won in de finale met 3-0 van Paraguay door doelpunten van oud-Ajaxid Luis Suarez en twee keer Diego Forlan. Het weer vannacht in het zuiden en midden geleidelijk droog. Morgen overdag trekt de regen het land uit. In het noorden en oosten blijft het nog lang bewolkt en kan er nog wat neerslag vallen. In het zuiden en westen is er af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. Na morgen blijft het licht wisselvallig met wolkenvelden, zonnige perioden en af en toe een bui. Maar de temperatuur loopt iets verder op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Het wordt al moeilijker als hij meent gedwongen te zijn daartoe brutale en adembenemende operaties te ondernemen waarbij slachtoffers zullen vallen. Maar hoeveel medestanders dacht hij daarbij te winnen met het doodschieten van bijna 100 mensen? Daar kan ik met mijn verstand niet bij.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 À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet changeant De sauterelles, de papillons Et de rainettes.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 On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicycler. Op de laatste dag van de Tour Yves Montand, La Bicyclette. Dit oog gaat over waan. Over de waan van de massamoordenaar... verwoord in een manifest van 1500 pagina's. Politicoloog Sarah de Lange analyseert het. En ja, ook over de Tour de France. We verkeerden in de waan dat Nederlanders dit jaar hoge ogen zouden gooien. Waardoor ging het mis... Daarover onder meer ons jaarlijks toerforum... met de Belgische wielerkenner Herman Chevrolet... en de Nederlanders wieler-verdette Marijn de Vries... en wielerkenner Ruud Edens. En over de waan van de zee. Twaan Heijmans schreef de bestseller Op Zee. Drijft de zee de mens tot waanzin? De schrijver komt hier. En tenslotte correspondent Remco Andersson over Egypte. Blijkt de omwenteling van dit voorjaar dan ook een waan geweest te zijn? Eerste kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 24 juli. Een dag met een zwarte rand. noorwegen rouwt. In de Domkerk van Oslo was een herdenkingsdienst... voor de slachtoffers van de aanslagen. We zullen snel al hun namen kennen en hun foto's zien. Een nieuwe beproeving, zei premier Stoltenberg. Maar ook die zullen we overwinnen. Snart voor wijn op een groot plein in Oslo ontstaat een herdenkingsplaats met bloemen en kaarsen. Ik voel dat ik hierheen moet komen en. en probeer om wat kandels zijn Het is totally absurd dat een man voor jaren kan plannen planning iets zoals dat you know. De aanslagpleger heeft bekend. Volgens zijn advocaat vindt hij het verschrikkelijk wat hij heeft gedaan, maar noodzakelijk. Dat gaat hij uitleggen als hij morgen voor de rechter verschijnt. Hij oh, zegt uh, dat hij in uh, de vengstelingsmuiten, die op maandag. Hij uh, wil verklaren zich en vertellen wat hij gedaan en voor. Kennelijk wilde hij de Nooren wakker schudden... voor wat hij ziet als de gevaren van de islam. Zijn denkbeelden en plannen werkte hij uit... in een lijvig bestand op internet, waarover zometeen meer. In Duisburg, in Duitsland... werd de rampzalig verlopen love van vorig jaar herdacht. Ook hier bloemen en kaarsen in de tunnel... waar 21 doden vielen toen bezoekers in het gedrang kwamen. De slachtoffers werden herdacht in een stadion. Fabian, Penny, Jan Willem, Kevin. Zodra ik deze orde hier betreed, komt alles weer hoog. de schreien, de mensen die om hulp roepen. Alles wat men hier erlebt had. Fans van zangeres Amy Winehouse treurden voor haar huis in Londen waar ze gisteren dood werd gevonden. Ze was zo jong, 27 pas en ze had zoveel talent. I think because she was so young, so talented and um just such a waste really. Dat ze vluchtte in drank en drugs begrijpen ze wel. Ze stond onder grote druk om te presteren. A lot of pressure, a lot of pressure to to be better than everyone else, I think. Um, it was hard. Of drank en drugs haar fataal zijn geworden moet morgen blijken uit de lijkschouwing. Het staat nog niet vast. Inquiries continue to the circumstances of the death in incident. Voor goed nieuws waren we vandaag aangewezen op sport. De Nederlandse vrouwen-Estafette ploeg won goud op de wereldkampioenschappen zwemmen in China en voor het eerst won Australië de Tour de France. Cadel Evans. Tout le monde qui wil la Confiance dans moi. I just want to say thank you to everyone who's had faith in me, in my career. In my, my for everyone from my teammates, my friends, my colleagues. And oh, I couldn't be happier than to be standing up right here in the middle here. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En nu begint Marielle Hareman hier aan de voorlezing van het overzicht van de ochtendbladen van morgen, dat zij heeft samengesteld. Ja, de ochtendbladen duiken in de achtergronden van de schietpartijen Noorwegen. Spits heeft het ruim 1500 pagina's stellende manifest van Anders Breivik doorgespit, eh, doorgespit. En opvallend is volgens Spits hoe vaak hij Nederland noemt in zijn geschrift. Breivik lijkt goed op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen in Nederland, concludeert de krant. Zo schrijft hij behalve over politiek ook over mogelijke Nederlandse doelen voor aanslagen. Onder andere de olieraffinaderijen van Shell... Total en BP zijn doelwit, maar ook de kerncentrales in Borselen en Dodewaard. Ook plaatsen waar wordt gewerkt met radioactief materiaal... staan op de tientallen lijstjes die de schrijver volgens Spits... met grote precisie heeft samengesteld. De Telegraaf vindt de verwijzingen van Breivik naar Nederland... waaronder de partij van Wilders, te walgelijk voor woorden. De krant meent dat er sprake is van een geweteloze gek... die zijn hoofd op hol heeft laten brengen door waanbeelden... In het commentaar worden na deze tragedie vraagtekens geplaatst bij het toenemende wapenbezit onder burgers. De drempel wordt volgens de Telegraaf steeds lager en dat is in potentie een zeer groot gevaar voor de samenleving. Trouw schrijft dat wellicht de grootste schok is dat de dader een etnische noor is. Hoe kan een land zich weren tegen een vijand van binnen, vraagt de krant zich af. Wat trouw betreft gaat het niet om een gevaarlijke of geïsoleerde gek... maar om een politieke extremist, iemand die zijn overtuiging heeft gevoed... met opvattingen van allerlei rechtsextremistische groeperingen... waaronder de Tea Party in de VS en die van Geert Wilders in Nederland. Voor trouw is duidelijk dat het conservatief-christelijke denken... ook kan radicaliseren en in terroristische daden uitmonden. Um, wat het Nederlands Dagblad betreft schudt het drama in Noorwegen... vooral aan alle vooroordelen over terrorisme die momenteel in het Westen leven... Want onder invloed van constante propaganda uit rechtsnationalistische bron zijn we er volgens het ND ontzettend aan gewend geraakt dat terrorisme en moslims synoniem aan elkaar zijn geworden. Maar het tegendeel is waar, schrijft de krant. Uit cijfers van Interpol blijkt dat van de ongeveer 250, veelal kleine aanslagen die vorig jaar in Europa plaatsvonden, er drie door moslims werden uitgevoerd. Voor de rest tekenden vooral separatistische bewegingen en dierenactivisten. Bij die ongeveer 250 aanslagen kwamen zeven mensen om het leven. Twan Heijman schrijft in zijn column in de Volkskrant... dat hij de poging snapt om het gedrag van de moordenaar te willen begrijpen. Of om er een ratio achter te zoeken. Om vragen te stellen naar de achtergrond of de inspiratiebronnen. Of de manier waarop hij een wapenvergunning heeft gekregen. Dat is volgens hem nodig om ervan te leren. Maar de controle die je ermee zou willen krijgen is nooit volledig. De enige die de schuld kan krijgen van de moordpartij in Noorwegen is Anders B... Volgens Heijmans. geesteszieke mensen klampen zich soms vast aan een rolmodel of een religie. Achteraf is er volgens hem altijd wel een politieman of een politicus te vinden... om de schuldvraag aan op te projecteren. Misschien waren ze in Noorwegen een pdfje kwijtgeraakt. Maar de moordenaars zijn de moordenaars. En het enige wat je kunt doen is je niet gek laten maken door de gekken. Aldus Twan Heijmans in de Volkskrant. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Van het album Low and Green hoorde u Wouter Hamel met zijn single Demise. En dat betekent heen gaan, ophouden, te bestaan. Waarvan akte? Massale vechtpartijen gisteravond en vannacht in Egypte... toen demonstranten vanaf het Tahrirplein in Cairo naar het ministerie van Defensie togen. Correspondent Remco Andersen, goedenavond. Goedenavond. Je was erbij. Wat gebeurde er? Um, er waren ongeveer duizend demonstranten die na een lange mars aankwamen bij uh, Abbasie, een, een buitenwijk in Cairo. Um, daar was de weg afgesloten door militairen, een aantal panzervoertuigen en honderden militairen. De demonstranten konden niet verder. En vrij snel na aankomst, ze waren op weg naar het hoofdkwartier van de, de militaire machthebbers in Cairo, overigens. Vrij snel na aankomst um, kwamen ze vanuit allerlei omringende straten. Er werden ze aangevallen door mannen in burger die stenen en flessen uh, en cocktails naar ze gooiden. Ja. En die, die mannen, waren dat uh, net zoals we gewend zijn... van uh, de tijd uit de omwenteling aanhangers van het regime? Nou, het wordt iets diffuser nu. Uh, het regime heeft er een handje van om Balotagia... dat uh, is een, een gevleugelde term hier voor schurken in dienst van de overheid... om die in te zetten om demonstranten aan te vallen. Dat gebeurde tijdens de revolutie ook voortdurend. Maar ook tijdens de mars naar, dat, uh, naar die buitenwijk toe... merk je ook dat het buurt gewoon normale buurtbewoners ontzettend zich ontzettend veel opstellen opstellen tegenover demonstranten. Uh, dus het, uh, kijk, je, kunt niet, je weet niet meer precies die aanvallen waren. Maar nee. ik, uh, ik, durf me niet voor in te steken dat het alleen maar uh, betaalde schurken waren. Nee, maar die, die protesten van die buurtbewoners, wat zegt dat? Uh, kun je zeggen, zegt dat in het algemeen iets over de houding van de Egyptische bevolking tegenover die jongeren die streven naar meer democratie? Uh, ja, het um, is zo dat de bevolking een beetje verscheurd wordt door steun van de revolutie en het verlangen voor het leven om weer gewoon normale gang te nemen. En de economie die, uh, die lijkt er dus zwaar onder, toerisme staat bijna stil. Uh, het is natuurlijk een onveilige situatie. Maar de autoriteiten die buiten dat ontzettend geraffineerd uit door uh, een, ja, een voortdurende campagne op de media, de staatsmedia aan de gang te houden. Waarin ze de demonstranten afschilderen als vertuigen als wordt betaald door... Uh, door buitenlandse elementen. Dat doet het altijd goed hier. En um, vlak voordat die mars begon hebben ze ook gevraagd. Uh, een hoogunitair heeft gevraagd aan de bevolking. Om het leger te beschermen tegen de, tegen de onrustokers. Dus het, is een beetje, het, het komt een beetje vanuit het volk zelf. Maar uh, het wordt ook behoorlijk opgestoken door autoriteiten. Ja. Maar het is niet zo dat iedereen in één keer tegen de demonstranten is. Ofzo. Maar je merkt wel voorzichtig dat de bevolking uh, uh, ja, het, het, het, het moeilijker begint te vinden. En iets minder sympathief ook op kan ja. brengen. Maar ook de, de militaire raad die Egypte nu uh, regeert, die zou verkiezingen organiseren in september, die zijn ook al uitgesteld. Kun je in het algemeen zeggen dat het revolutionaire elan uh, op is? Nee, dat kun je niet zeggen. Ik kom net van het Arië-plein vandaan. En um, activisten zeggen al heel lang dat wanneer ze aangevallen worden, dat hun nummers wel weer een aantal wel weer zullen aansterken. En het was nu vanavond wel weer vrij druk. Ik denk dat er heel veel sympathie voor de revolutie nog steeds is. Uh, maar het gaat niet snel genoeg, inderdaad, uh, uh, de veranderingen. En er zijn een steeds kleiner wordende groep demonstranten die echt op de straat op doorgaan. Ja, ja. En de bevolking kijkt het maar een beetje aan. Het activisme neemt af. En, en, en hoe staat het wat dat betreft? Je zegt het gaat niet snel genoeg met het, met het proces tegen Mubarak? Nee. Uh, nou, proces het proces zou moeten beginnen op 3 augustus. Mubarak ligt in een, in een ziekenhuis, als ik me niet vergis. Niemand die hem heeft gezien de afgelopen tijd. En wat je op het plein en ook naar buiten steeds hoort... is degene die je zou moeten vervolgen, die militaire raad... dat zijn, zijn, uh, dat zijn Mubarak's oude companen, zijn oude zijn ja, uitmakkers. Ja. En die moet hem nu gaan vervolgen. En tijdens zo'n proces zou zoveel uh, rotzooi naar buiten komen... over de mensen die nu aan de macht zijn... dat die de demonstranten er alles aan zullen doen... te voorkomen dat het proces begint. Ja. Dus ik zou mij, uh, Het zou mij ernstig verbazen... als er een, uh, een proces tegen Mubarak begint op 3 augustus. Oké, okay, zijn er nog slachtoffers gevallen vannacht overigens? Het was echt een hele grote veldslag. Het was het zwaarste geweld dat in Cairo plaatsvond sinds de val van Mubarak, sinds die week in februari. Er zijn ja. bijna 300 gewonden gevallen gisteren. Oei. En uh, ik stond op het plein er werden voortdurend jongens weggedragen met bebloede hoofden en, en verstuiten gebroken ledematen door de rosblokken. Het ja. was heel heftig. Het was echt een hele, heftig, heel heftig straatgevecht. En denk je dat er nog meer gevechten zullen komen in de komende tijd? Dat, dat weet ik niet. Nee, uh, ik weet uiteraard wel dat niet. Morgen... Maar wat denk je? Ik. Uh, ik denk dat het voorlopig nog niet afgelopen is. Maar over wat gisteren gebeurde zich zal herhalen, weet ik niet. Want ik denk dat het leven zichzelf wel een klein beetje in de voet geschoten heeft. Uh, ja. met uh, het gebeurtenis van gisteren. Want zoals ik zei, op drie is het nu in ieder geval weer drukker dan het de afgelopen dagen, de afgelopen weken was. Ik ja. okay. weet niet wat ze willen bereiken. Dankjewel, Remco Andersson vanuit Egypte. Applaus. Ja, Necessity, forget about your worries and your strife. I mean, the bare necessities of Mother Nature's recipe. that bring the bare necessities of life wherever I wander, wherever I roam. Couldn't be fonder. My big home, the trees are buzzing in the trees, and make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ends, yeah. maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessity. Simple bare necessity. Forget about your worries. And Why a bear can't With just the bare necessities of life Now when you pick a pawpaw Or a prickly pear Or you pick a raw paw It's time to wear Don't pick the prickly pear by the paw When you pick the pear try to use a claw But you don't need to use a claw When you pick the pear of a big pawpaw Have I given you a clue? bare necessities of life will come to you will come to you Find out you can live without it Go along not thinking about it I'll tell you something true Just try and relax Yeah, pull it Fall apart in my backyard Let me tell you something, little quicker. If you act like that bee over there You're working too hard The bare necessities of life will come to you They'll come to you They'll come to you Gezellig, hè? Heb ik zelf uitgekozen. Los Lobos, de bare necessities. Van de hoofdverdachten van de aanslagen in Noorwegen, Anders Bering Breivik, dook dit week -einde op internet een manifest op van ruim 1500 pagina's. Sarah de Lange is politicoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Doet onderzoek naar radicaal rechtse en populistische bewegingen en partijen. Goedenavond. Goedenavond. Heb jij dat manifest gelezen? Ik heb het diagonaal gelezen. Ja, Ik heb helaas nog niet de gelegenheid heel gehad om veel, alle he? Ja, 1500 bladzijden ruim. Ja. Is dat trouwens een goede omschrijving? Een manifest? Hij noemt het zelf een compendium. Oh. Maar het is inderdaad een manifest. Hij maakt een analyse van de huidige... Uh, maatschappelijke situatie. Uh, en hij analyseert wat voor problemen hij allemaal ziet in Europa. En daarnaast presenteert hij een uh, aantal zeer radicale oplossingen... Ja. voor die problemen. Wat is, wat is je algemene indruk over Breivik-nalezing uh, van... na-diagonaal lezing van dit stuk? Uh, er zijn een aantal zaken die opvallen. Ten eerste is hij uh, toch wel zeer intelligent. Het is een heel coherent... Uh, compendium dat hij de afgelopen jaren heeft uh, samengesteld. We weten inmiddels ook dat hij op het gymnasium heeft gezeten. Uh, het is in het Engels geschreven en ook heel goed leesbaar. Uh, een andere dat opvalt is dat hij heel ideologisch gedreven uh, lijkt te zijn. Um, hij is heel erg bezig met uh, maatschappelijke ontwikkelingen... met uh, de rol van islam in Europa ja. um, en wat voor gevolgen dat allemaal heeft. Ja, wie, wie, waaruit bestaat zijn vijandbeeld? Tegen wie richt hij zich? Nou, hij is een aanhanger van de... Arabia-theorie van Baatjeoor. Zeg dat uh, nog een keer. Arabia-theorie van ja. de uh, historica uh, Baatjeoor. Mm -hmm. um, en die stelt eigenlijk dat Europa uh, ten onder gaat op dit moment aan een invasie van moslims en dat die moslims Europa willen koloniseren. Dat ze echt hier zijn om de macht over te nemen en de Sharia uh, in te voeren. En je ziet heel duidelijk uh, in het werk van uh, Breivik dat hij dat ook gelooft. Ja ja ja. En ik zag dat verbaasde me nogal dat hij zich verwant voelt. Aan uh, de Tempelieren. Nou, is dat een katholieke monniksorde uit de middeleeuwen? Hoe past die in zijn gedachtengoed? Nou, hij beweert dat hij deel uitmaakt van de nieuwe orde van de Tempeliers. samen met een andere, aantal andere Europese uh, geestverwanten. Um, je zou daar op een bepaald aantal manieren naar kunnen kijken. Die monniksorde was natuurlijk ook een militaire orde. En ja. je ziet dat hij heel militaristisch is ingesteld. Uh, en daarnaast was het natuurlijk de orde die de Pelgrims beschermde als ze naar het heilige land gingen. En die ook actief deelnamen aan de kruistochten. En je ziet dat hij zijn strijd tegen de islam en ook tegen de uh, sociaaldemocratische partijen in Europa die eigenlijk de islam zouden helpen zich in Europa te vestigen. Dat hij dat echt als een kruistocht ziet. Ja. Heeft hij meer mensen die die die die bewondert en wie die een voorbeeld ziet? Ja, hij noemt allerlei denkers, uh, bloggers en dergelijke... die we heel vaak terugzien uh, in uh, het gedachtegoed... van radicaal rechtspopulistische bewegingen en partijen. Mensen zoals uh, Robert Spencer, de man achter de Dihad Watch. Ja. Uh, Pamela Gellner, die uh, Geert Wilders ook eens aanhaalt. En dat soort mensen uh, noemt hij regelmatig in nou, het manifest. Nou, ook tot mijn verbazing John Stuart Mill. John Stuart Mill, Machiavelli uh, voor ieder, komen uh, van voorbij. Van ja. liberalisme hoor. Precies, maar je ziet ook wel dat hij het gedachtegoed van dat soort mensen... bij tijd en weilen wel enig geweld aandoet. Selectief, ja, ja, ja. Hij verwijst uh, regelmatig naar Nederland. Dat hebben we veel gehoord vandaag in het journaal ook. Uh, in, in zijn manifest, hoe komt onze land er vanaf? Um, Nederland is een van de landen uh, waarin uh, de sociaal-democratische partijen... volgens hem uh, inderdaad... Uh, uh, te veel lijden aan dimitude. Dat ze uh, te veel hun oren laten hangen naar de moslims. Ja. Wat wel heel erg opvalt. is dat hij heel goed op de hoogte is van de Nederlandse situatie. Hij analyseert de moord op Pim Fortuyn. op Theo van Gogh. Nou ja, daarvan kan je verwachten dat iemand in Noorwegen dat weet. Maar hij heeft het bijvoorbeeld ook over Ashwin uh, Yami. Ja, ja, uh, en andere want, uh, mensen die in uh, het buitenland veel ja. minder bekend zijn. Ja, en ja, uh, hij heeft zelfs inderdaad. althans, een advocaat doet dat namens hem. verschrikkelijk, maar noodzakelijk genoemd. Uh. Kun je zeggen, hij was een man met een allesoverheersende missie? Ja, in het manifest zegt hij daarover dat uh, hij dit eigenlijk niet wil doen. Dat als er iemand anders zou zijn die het liever zou doen... dat hij het ook dan graag aan iemand anders af zou laten. Maar dat hij geen keus heeft van dat hij uh, Europa wakker moet schudden. Ja. Ik hoor wel mensen zeggen, het is een knappe blonde jongen. En nog intelligent ook. Hij is 32, woont toch nog bij zijn moeder. Kon ik geen meisje krijgen, denk je? Nou, in het manifest uh, legt hij uit. Want hij houdt ook in het manifest een dagboek bij. Van, uh, waar je kan echt zien hoe hij de afgelopen jaren naar deze daad heeft toegeleefd. Uh, en hij zegt daarin ook, van: ik kan geen vriendin hebben op dit moment. Het zou mij afleiden van mijn missie. Ja, ja. En het zou ook echt een risico zijn, ja. omdat ik misschien dan verrader zou kunnen worden. Heb je enig idee of hij ook medestanders heeft... Is hij een eindling of maakt hij van een soort stroming, hij, beweging delen? Hij zegt dat de orde van de tempeliers uh, uit zo'n uh, 10 à 12 man bestaat... in verschillende Europese landen. We weten niet wie dat zijn... Um, en je ziet ook dat hij heel actief is geweest op verschillende uh, internetfora, zoals Stormfront en dat hij op Facebook... Stormfront? Stormfront, dat is een extreemrechtse website ja. waarin uh, mensen over dit soort zaken praten en hij heeft op Facebook um, bijna 7000 adressen van gelijkgestemden ja, ja. verzameld die hij dit manifest heeft toegestuurd. We weten nu langzamerhand heel wat over zijn denkbeelden en zijn motieven, maar had hij, had hij zelf enig idee hoe het na die daad uh, verder moest gaan? Hij is er een beetje ambivalent over aan de aan de ene kant uh, bereidt hij zich voor op zijn uh, martelaarsdom. Hij gaat er uh, lange tijd van uit uh, in het manifest dat hij zal over, komen te overlijden tijdens de aanslag die hij pleegt. Tegelijkertijd zie je ook dat hij zich helemaal voorbereidt op hoe over zijn daad geschreven zal gaan worden. En hij zegt daarvan, nou ja, in eerste instantie zal men mij niet begrijpen. Zal, men zal zeggen dat ik gek ben, maar pas later zal inzinken wat ik geprobeerd heb te doen en dat ik de samenleving heb geprobeerd te waarschuwen. Ja, want dat vind ik, dat zei ik al in de inleiding, het meest onbegrijpelijke Hoe hij in vredesnaam heeft kunnen denken dat hij met zo'n zo uh, daad zijn gedachtegoed uh, bredere aanhang zou uh, bezorgen. Maar daar heeft hij dus wel over nagedacht. Hij heeft die heel dat is een lang, lange termijn ja, effect. Zeker, dat ja. gelooft hij. En daarom wil hij ook graag uh, morgen spreken bij de rechtszaak. Ook al zal dat waarschijnlijk niet kunnen. Nee, en we zijn benieuwd hoe dat afloopt. Nou, Sarah de Lange sterkte met de verdere lectuur... van dit 1500 pagina's dikke manifest... van, van de massamoordenaar uit Noorwegen. Een coup dans Le vent est doux La lune fidèle chant Je me sens égal. Le cœur léger je vois passer une fleur d'été, hello jolie. Je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. Je tout, mais tout en fait, c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Thomas Duton, Je suis pas d'ici, een genoegelijk Frans chanson... als opmaat naar de Tour de France, die vanmiddag eindigde op de champs élysées U kent het resultaat. Cadel Evans won. Voor het eerst iemand van bezuidende Evenaar. En de Nederlanders baarden vooral opzien door valpartijen. Drie kenners nu in ons jaarlijkse Tourforum. Herman Chevrolet, schrijver van de Flandriens... en artikelen in het wielertijdschrift De Muur. Marijn de Vries, profwielrenster bij de a ploeg van Leontien van Moorsel. En Ruud Edens, wielerspecialist van het Oog... en ook medewerker van De Muur. Goedenavond, allen. Hallo. Goedenavond. goedenavond. Wat, wat typeert voor jullie deze Tour, Herman? Mooi, mooiste vind ik... De... Uiteindelijk de overwinning van Cadel Evans, de zeer terechte overwinning. Iets waar hij al jaren naar streeft met een grote passie. Volgens mij is hij een van de meest gedreven wielrenners in het peloton. En hij verdient eindelijk die overwinning. Ik gun het hem van harte. Dat is voor mij het grootste, belangrijkste punt. Marijn de Vries, wat denk jij het meest als je terugdenkt aan deze Tour? Nou, ik vond het heel spannend... En dat is de Tour uh, natuurlijk heel vaak niet geweest in de afgelopen jaren. Maar het was echt uh, tot op de laatste dag ontzettend spannend. Een man tegen man gevecht. Daar heb ik van genoten. Ja, Ruurt Edens? Ik vond de eerste twee weken uh, meestal saai, moet ik bekennen. Behalve dan het laatste kwartier. Maar de laatste week was echt geweldig. Dat vond ik ontzettend spannend ja. inderdaad. Ja. Als je nou terugkijkt, dan zijn er heel veel mensen... die hebben nadruk gelegd op het grote aantal valpartijen. Is dat terecht, Marijn? Ik moet eerlijk zeggen, dat, uh, misschien ben ik dan de verkeerde om die vraag aan te stellen. Ik heb de eerste week van de, Giro uh, van de Tour de France gemist, omdat ik zelf de Giro, Giro voor vrouwen reed. Dus en ik nog gevallen? Die, uh, nou, een heel klein uitgeleidertje in de afdaling van de Mortirolo, okay. maar dat was niet ernstig. Maar ik heb dus al die valpartijen, uh, die grote heb ik gemist. Ja. Hoe stijl is die in de Mortirolo? De afdaling of yeah. de beklimming? De afdaling, waar je het in gevallen? Uh, nou, dat was wel op een stel stukje, ik denk zo 15 procent. Maar ik, toen stond ik bijna stil, want het was ook een haakse bocht naar beneden... dus daar kun je niet zo hard uh, hmm. okay, doorheen. Ja, nou, dan valt het nog mee misschien. Ja, er was eigenlijk niks aan de hand. Maar heren, was dit de tour van de valpartijen? Ik vraag me dat af, uh, wat ik of meer is gevallen met... dan vorig jaar. Wat oh. wel zo is, de valpartijen waren spectaculairder... En er zaten grotere ja, eh, renners bij. Eh? Uh, Jurke van der Broek, Geesink, Vino Kouroff. Bradley Wiggins. Ja. En waarschijnlijk nog een paar uh, grote kansen hebben Warner, voor de het overwinning. Ja, en dat, daardoor uh, heeft dat meer aandacht gekregen. Ja. Maar als ik de afgelopen jaren dat peloton zeker in de Tour de France zie... Ja, ah, vorig volgens jaar was het natuurlijk ook, uh... we, werd er ook... Of een uh, de gewone klassieker, de Ronde van Vlaanderen. Of daar, daar liggen ze ook... Uh, ja. Bijna altijd op de grond. Er is niet meer gevallen. Wou je het eerder Is, is, is er, wel niet, wel is er niet meer gevallen? Om, wat? Nou, ik, ik denk wel dat de organisatie ook een beetje pech had... omdat het in de eerste week ook uh, regende... waardoor de af, afdaling nog wat gevaarlijker werden. Ja. Waardoor er misschien relatief in die periode van de Tour... iets meer renners vielen dan gewoonlijk. Ja. Die, dat gevoel heb ik. Maar er hebben wel meer renners nu Parijs gehaald. Dus in die zin is de ja. schade niet heel groot nee, nou ja, Er zijn ongeveer twintig mensen uitgevallen, wat helemaal niet zoveel is. Maar het is dus niet zo, er werd wel geklaagd over het parcours. Uh, het is niet zo dat dat gestimuleerd heeft dat er meer gevallen is, volgens jou. Nou, ik denk niet dat het parcours aan valpartijen heeft uh, uiteraard. Ik denk eerder... de meeste valpartijen, met uitzondering van Johnny Hoogerland... Uh, is voor een groot deel ook te wijten aan het gedrag van de, de renners zelf. Is nou misschien oh. meer risico's. Er worden meer ja? risico's genomen. Uh, ja, wat is het dat zo, nou, ja, ik, wat ik Wat ik zelf al vaak hoor, is dat uh, voorheen, zeker in grote rondes, uh, in de eerste weken, ook gewoon netjes werd gewaarschuwd als er iets gevaarlijks aankwam. Ja. Uh, maar je ziet nu steeds meer in de Giro en de Tour de France dat renners ook kan niet waarschuwen als er een, een vluchtheuvel of een, uh, nou, iets gevaarlijks aankomt. En dat daardoor ook ongelukken gebeuren. Ja. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Sorry dat ik hem ja. ja. Maar deze klacht. Die wordt nu al 20, 30 jaar gezegd door voornamelijk oudere renners. Er wordt niet gewezen op gevaarlijke punten. Een paar keer heb ik duidelijk gezien ja, dat kop, ja, mensen op, ja, op, uh, op kopperreden van het peloton tekens deden van opletten naar rechts, naar links. Ja. Alleen, oudere renners klagen daarover. En dat is nu iets dat al 30, 40 jaar lang gebeurt. <lacht> dus ja. ik weet niet of dat helemaal waar is. Even over de winnaar, Kadel Evans. Terechte winnaar, Ruud? Ik vind hem heel terecht, ja. Hij was ja. de sterkste. Hij won een etappe. Hij demarreerde in de allereerste etappe, als je nog kunt herinneren, achter Gilbert ja. aan. Initiatief. Ik had het wel mooier gevonden als hij nog Net zo'n heroïsche prestatie als Andy Sleck had uh, gedaan. Alleen, alleen de berg op, En dan en uh, solo aankomen. Ja. Dat had ik dan nog iets moeilijker Maar ja, daar is gevonden. ook wel kritiek op geweest. Op zijn wat weinig ondernemende stijl, Marijn de Vries. Ja, maar hij is al een stuk ondernemender dan dat hij ooit was. En in die zin heeft hij wel iets heroïs gedaan. Namelijk door alleen achter Andy Sleck aan te moeten. Ja. Ja. Nou, okay. dat was dan een mooi man tegen man. Dat, ja, was, uh, ja, dat mooi, vond ja. ik echt fantastisch ja. om te ja. zien. Ja. Die blikken, die kop die echt helemaal vertrokken was. Van, uh, Hij ja. moest gewoon zelf opknappen en hij deed het ook. En dat, ja, ja. dat zie ik graag. Ja. Contador, Contador, Contador, ook favoriet. Rij eerste de Giro. Is dat blijkbaar niet te combineren? Moeten we die conclusie trekken? uit zijn Nou ja, hij, hij was wel de... minder in ieder geval dan in de Giro. Dat is een makkelijke uitspraak, want hij won de Giro en werd nu vijfde. Ja, ja. Maar ja, je kon het ook wel zien dat hij op een gegeven moment op was... in zo'n bergetap en niet meer kon volgen. Denk dus jij dat dat te zwaar is? Of dat het vroeger makkelijker te combineren was dan nu? Ja, dat Giro heel, en Tour? Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Want Contador heeft natuurlijk wel uh, een beetje lastig gehad... in die zin dat hij uh, niet zeker wist of hij de Tour kon rijden... en qua voorbereiding zich helemaal gericht heeft op de Giro... Uh, dus ik weet eigenlijk ook niet zo goed. Uh, hij heeft last van zijn knie gehad. Hij is ook um, gevallen, ja. Hij is ook gevallen. Ja. Uh, dus dat vind ik niet zo makkelijk om dan nu... naar aanleiding van één renner die het niet goed kon combineren dit jaar... om dan te zeggen dat het niet te combineren nee. valt. Maar ik, ik heb nog even opgezocht. Er deden drie renners uit de top 10 van de Giro mee. Behalve er door ook nog de Fransman Gadret... Die werd vierde in Italië. Die is afgestapt. En Kreuziger, de Tsjech werd zesde in Italië. En die is 112 in de Tour geworden. Dus ja, ja, in misschien die zin kan zou je het toch je zeggen. Die zijn zou je toch, ja. Ja. Maar Kevin Desch heeft ja. het juist weer beter ja. gedaan in de Tour. Ja, dan in de, de afgelopen de jaren is bijna nooit iemand die goed rijdt in de Giro... rijdt goed in de nee. Tour. Ja, dus nou, op denk... dat opzicht heeft Contador het eigenlijk heel goed gedaan. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik denk gewoon dat je als renner dan één grote ronde als hoofddoel moet, moet kiezen. En ja. dat zie je dan toch ook wel bijvoorbeeld bij... Um, um, Kevin Dish, ja. die had eigenlijk de Giro een beetje ook als voorbereiding op, uh, op de Tour. Ja, gehad. Hoewel hij daar wel twee ritten heeft gewonnen. Oh, okay. Ja, maar goed, dat is buitenuit gegaan. Chevrolet de Sleks, ook grote favorieten, twee en drie geworden. Hadden ze een andere tactiek moeten kiezen? Ik denk het. Nou, wat het belangrijkste is dat de Sleks eens moeten leren, is dat trekken bij Cadillac Ja, Het is nu misschien een. Iets wat sterke uitspraak dat ze hun vak wat ernstiger moeten nemen. Wat bedoel je? Als ik zie dus dat ze de tijd er het nooit hebben verkend. Dat, nee. Ik vind dat verbazingwekkend. Op dit niveau. En je gaat om de Tour te winnen. Het parcours is al tien maanden bekend. En dan blijkt dus dat je dat nog nooit hebt gereden. Eén keer hebben ze gedaan na de achterkant Celara in ja. de auto. Dan vraag ik mij af... Maar ben je nou aan godsnaam mee bezig? Ja. Denk je dat ze dan veel harder hadden gereden in de tijdrit? Ik weet niet of ze, hadden niet hadden of ze harder hadden kunnen rijden... maar ik denk dat het psychologisch wel belangrijk was. Kadel Evans heeft de tijdrit bijvoorbeeld als wedstrijd gereden... en de Dauphiné Libéré, die kende dus elke bocht, elke bobbel. Ja, ja. En dat... Dus misschien hadden de slechts de Dauphiné moeten rijden en niet de Ronde van Zwitserland. Ja, ja maar ik begrijp dat niet. U weet nee. toch dat dat hetzelfde ja. parcours is, en dezelfde nou, tijd. Waarom rijden je dan de Ronde ja. van Zwitserland? En als ze nou Zal weten niet... dat ze niet zo goed dalen, hadden ze dan niet eerder bergop moeten aanvallen... om verschillen groter te maken met Evans? Nou, dat, dat lijkt me inderdaad sowieso. Ik, ja. ik denk dat ze ook in de, in de Pyreneeën misschien wat meer hadden moeten aanvallen. ja, ja. ja. Zeg nog even over Nederland. Wij hadden hoge verwachtingen van Robert Geesing, maar die is tegengevallen. En dan zei je: alle wielrenners en alle commentatoren in koor door die valpartij. Is dat een afdoende verklaring? Ik, ik weet het niet zo goed. Ik heb hem een, een week voor de Tour de France aan het werk gezien bij het Nederlands kampioenschap in Oakmarsum. Toen zat hij in een kopgroep van elf man met vijf Rabo-renners. En uh, hij leek misschien voorbestemd om kampioen te worden, hij demareerde. En toen opeens ging het mis al met hem. Hij kon die andere man eigenlijk niet afschudden. En stapte toen gelijk af en in de bus. Ik dacht, één week voor de Tour? Ja. Ik weet het niet. Hij heeft het geschort aan de voorbereiding. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar wat ik wel vind, is dat commentatoren uh, wel heel snel klaar stond... om te zeggen dat hij mentaal niet sterk genoeg is. Terwijl als je met 70 kilometer per uur tegen het asfalt gaat... Kijk, een normaal mens, als die op de, op, de, op de straat een ongeluk krijgt... dan word je met 50 ja. al afgevoerd als traumaslachtoffer. <laughs> en uh, ja, weet je, Laurens de Dam die wordt dan uitgeroepen als, als held van de tour omdat hij met een uh, half openliggende neus verder rijdt. Ja, dat is heel zichtbaar. Ja. Maar ik betwijfel of uh, dat wel net zo ernstig is... als de blessure van Geesink naar zijn ja. valpartij. M Chevrolet. Ik las in de Volkskrant bijvoorbeeld een kritiek van... ja hij was ook nog vlak voor de Tour nog eens even met vakantie gegaan... zonder een fiets mee te nemen. Ja, dat maakt niet zo'n... Of dat slecht is, weet ik niet. Oh, kan nee. juist heel goed dat zijn. Dat kan juist heel goed zijn vlak voor de Tour. Een paar dagen weg van die fiets. Als dat de week een paar dagen voor de Tour is... Nou, ja. Als je dan nog niet in conditie bent, nou, dan lukt het toch niet meer. En een paar dagen rust. Vaak, Lijkt mij wielrenners, alleen maar goed, ja, hè. vaak worden wielrenners heel gretig als ja. ze een tijdje hun fiets niet bij zich hebben. Daar dus hebben. jullie delen niet de kritiek van uh, nee. jij in ieder nee. geval niet, Marijn? En, uh, Ik ook niet. Ik nee. nee, ook niet. Uh, uh, Volgens mij was het een maand of twee hoor, voor de Tour. De renner is met 70 kilometer per uur uh, de grond opgegaan en heeft de Tour uitgereden. Ja. En dan ja. hebben ze het over psychische problemen. En net zo, nou, poep. Vorig jaar heb je al zegt, het. Zegt, wat ook al heel goed ja. was. Ja. Ik denk dat je zo'n valpartij niet moet onderschatten. Vaak is zo'n heel lichaam door elkaar mm. gerammeld. En dat ja. kost wel even voordat dat weer uh, op orde is. Maar waar is. wij wel, oh sorry. Je, nee, maar wat mij opvalt is... Uh, wat heel veel over Geesting schrijven. En dat is iets wat heel veel gebeurt, zeker hier in Nederland. Scheppen we hoge verwachtingen ja, ah. bij iemand. En als ja, hij, het dan, het mee, en ja, hij ja. zal wel eens de Tour winnen of podium... En als het dan niet lukt, om een dus of andere dat, uh, reden... dan word je net zo hard de grond ja. weer ingeschopt. Dus ik, uh, ik word daar een beetje naïef van. Waar ja. oh. we wel succes hadden, Marijn, was in uh, jouw Giro d'Italia. Ja, zeker. Vos, ja. Gewonnen. Ja, met kop en schouders boven iedereen uit. Hoe was het voor jou om daar te rijden? Ja, Ik vond het fantastisch. Het wielrennen dat is echt iets heel anders in Italië dan hier. En uh, zelfs voor vrouwenwedstrijden of ook voor vrouwenwedstrijden loopt alles uit. Ja. Ik heb er nog nooit meegemaakt dat op een beklimming het zelfs bij ons vrouwen zwart staat van de mensen. Maar dat was in Italië wel zo. Ja. En de rij die een uur lang uh, aandacht iedere dag besteedt aan de, aan de Giro. Ja, ik vond het echt een enorme beleving. Meer dan in Nederland, hè? Ja, veel meer. De vrouw ja. ook een roze trui in de Giro. Ja, zeker. Ja, Marianne Vos die reed okay. mooi in een roze trui. Ja. Je zei je bent uh, uh, een klein slippertje, schuivertje gemaakt. Daar. Ja. Ben je wel eens ernstig gevallen? Ja, ik ben uh, dit jaar nog in de Waalse Pijl behoorlijk ernstig gevallen. Ik heb mijn pols gebroken en mijn elleboog opengehaald. En net als Johnny uh, Hogeland in het prikkeldraad gehangen. En ah, hoeveel hechtingen? Geen <laughs> 33? Ik had er slechts drie in mijn oh. kuit. Um, maar als ik daaraan denk hoeveel dat al trok en vervelend was... alleen al bij een rustige training... dan kan ik me echt bijna niet voorstellen... dat je met 33 hechtingen in je lijf op plekken waar de huid strak staat, waar spieren zitten... dat je dan gewoon door kunt gaan. Nee. Ik vind het echt een ongelofelijke En blijf versatie. je dan lang bang? Uh, nou, je hebt dan wel even tijd nodig om je daar weer overheen ja. te zetten. Uh, maar je kunt niet lang bang blijven, want dan kun je beter stoppen... Nee. want dan ga je niet meer mee. Wat was het meest denkwaardige moment van deze Tour, Herman Chauvelet? De aanval van Schlek op de Galilee ja. met Evans erachteraan. ja. ja. Behuurd. Ik Heeders. vond die tweede etappe die de Noorboos Hagen won, vond ik erg mooi. Op het ja. terrein dat hem niet zo lag. En dan was hij toch de sterkste van een grote kopgroep. Dat vond ik echt heel mooi om te zien. Ja. Marijn de Vries? Ik vond eigenlijk Pierre Roland naar uh, Alpe d'Huez wel heel ja. verrassend. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Dat is de grote belofte eigenlijk. Van ik de denk toer. dat we daar nog wel veel Voor van gaan, jaar. gaan zien. Jaar. Ja. Ja. Nog even een rondje speculeren: wie gaat er volgend jaar winnen? Ja, komt dat door. Oh. Ja, komt dat door. Ja, dat maakt drie. Oké. Okay. Ja. Het is uh, zes keer twee, dat denk ik. Ja. Nou, dan nou, zie zeven ik volgend keer. jaar een voor, voor de volgende Tour de France. Ja. Ja. Wilt u alle plaats maken ja. voor de volgende gast? Dank Marijn de Vries, Ruud Enes en Herman Chevrolet in zaken de Tour de France. En hier neemt inmiddels plaats Twan Heijmans. Die is al eerder aangehaald in deze uitzending. Weet je ja. column in zaken onder andere onderwerp dat we net behandeld hebben. Zo grijpt alles weer in elkaar, namelijk Noorwegen en Breivik. Maar je bent hier om te praten over Op Zee. Ja. Je bent volkskrantjournalist. maar non-fictie is dat. En je bent nu, uh, heb je op het terrein van de fictie gewaagd... Ja. met de roman Op Zee. En, en uh, verbluffend genoeg wordt hij opeens een enorme bestseller. Het staat tweede op allerlei lijsten. Heb je zelf ja. daar een verklaring voor? Ik heb geen idee. Nee, echt niet? Nee, het is ook heel bizar om mee te maken, moet ik zeggen. Dat opeens dat soort dingen gebeuren. Van de... nou ja, het, was mijn, het was mijn verhaal en ik heb het geschreven. Het was voor het eerst dat ik fictie schreef. Dat was heel spannend. ja. Nou ja, dan wordt het uitgegeven en uit je handen getrokken eigenlijk. En opeens uh, gaan ja. mensen het ook echt lezen. Ja, je zou kunnen zeggen, het is nu juli, het is echt een zomerboek. Maar ja. het is helemaal geen zomerboek. Het is, ik heb het gelezen. Ik vond het behoorlijk beklemmend. Ja, het zie, ik heb nou zelfs ja. wel eens een etmaal helemaal weggelegd... omdat ik niet oh, ja. verder wou lezen. Ja, nee, dit was ook niet zo bedoeld. Maar toen, toen, toen ik het in de winkel zag liggen, dacht ik inderdaad... van, ja, de zee en het heeft de vrolijke blauwe kaft. En, ja. uh, he, dat, ja. ziet, dat ziet er zomers uit. Maar het is inderdaad het is geen heel... Uh, een licht verhaal? Nee, nee. absoluut niet. Nee. Ik zei al, je schrijft voor de voorstand. Je hebt ook ja. een boek geschreven over uh, wonen in de Amsterdamse nieuwbouwwijk uh, Eiburg. Waar je ja. woont. En nu uh, ineens een roman? Of had je ja. al heel lang een roman liggen of roman plannen? Ik vond echt, een journalist die een roman gaat schrijven... dacht ik, nou, dat, ja, dat, dat, dat doe ik liever, liever niet. Maar ik had al wel heel lang het verhaal in mijn hoofd. En toen zei ik de uitgever die tegen me zei... Van, schrijf het nou eens gewoon op. Ja. Nou, dat ben ik gaan doen en uh, dat werd een verhaal en dat werd dit boek. Ja. Ja. Ik zal de plot niet verklappen, maar Op Zee ja. gaat over een man... die een solo zeezeiltocht maakt en leidt aan wanen, mag ik wel ja. zeggen. Ben jij liefhebber van water, zee, zeilen? Ja, heel erg. Ja. Ik, heb, ik heb zelf sinds een van bootje. Sinds ik zeven jaar was. Toen ik zeven dan... werd wilde ik zeilen en ik wilde journalist worden. Ja, ja. <laughs> dus het is allemaal gelukt. Maar dit is heel andere koek, de solozeilen ja. op volle zee. Ja. Hou je daar ook van? Nou, niet solo Ik stel meestal met z'n tweeën, volle zee... met een goede vriend van me, maar dan wissel je af... en vooral s'nachts, je deelt het op in wachten... Ja. en vooral s'nachts zit je dan toch wel alleen achter het roer... terwijl je maat uh, slaapt. Ja. Ja. Maar dat is ook een van de grote problemen, blijkt uit dit boek, van solo zeezeilen. Ja. Je moet wakker blijven. Ja, dat is ongelooflijk. Je man gaat uit Denemarken weg en die moet dan eigenlijk twee etmalen wakker ja. blijven. Ja, en dat is iets wat ik, nou ja, dat, dat, dat fascineert me ook. Dat, dat je echt zeilers hebt die dat niet twee etmalen, maar soms al drie, vier, vier weken achter elkaar kunnen doen. Ja. En die slapen dan een paar minuten, zetten een eierwekker... En worden dan weer wakker, ja, dan kijken naar de zeeën ja. rond en gaan weer, gaan weer slapen. Ik zou het niet kunnen. Maar het is toch niet mogelijk dat je dan alert blijft? Misschien heb je de ja. illusie van alert zijn. Ja, dat is het, denk ik. Ik heb ik ook wel ben weleens, scherp, ja. maar dat denk ik alleen maar. Ja, dat heb, heb ik ook wel eens s'nachts gehad hoor. Dat je denkt van uh, je ziet alles en je bent de herenmeester over je bootje. Maar ja. uh, dat is wel, ik ben laatst meegezeild met de solozeiler naar Engeland. Op een heel klein bootje, wedstrijdzeiler. Lucas Schreuder. En uh, die vertelde daar ook over hoe hij dat doet. Snachts. Hij gaat dan de oceaan over, is hij 21 dagen alleen. Ja. Nou ja, dat is een. Uh, dat, ik vond het een hel. Ja. Ja. ja, de hoofdpersoon, Donald, in jouw boek, die merkt ja. ook achteraf dat hij een uur kwijt is. Ja. Hij, hij heeft gedacht dat hij steeds wakker ja. was, maar het is ja. niet zo. Ja. ja. Dus een zakje toch weg en dat ja. is toch behoorlijk riskant. Ja, het gebeurt in werkelijkheid ook wel hoor. Je hebt een verhaal van de. De man die het snelst solo rond de wereld is gezeild is een Fransman. Werkelijk heel snel, heel goede zeilen met een hele snelle boot. En die was over de finishlijn, is toen in slaap gevallen en is op de kust van Bretagne te pletten geslagen. Ja. omdat hij, nou ja, Dat was zijn thuiswater, maar hij was gewoon totaal oververmoeid. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat solozeilers alleen al... Door, dat, door die eenzaamheid en door het slaaptekort aan ja. wanen kunnen gaan leiden... of dat de wanen, als ze die al hebben, sterker worden... zoals bij ja. Donald in jouw boek. Zijn daar verhalen uit de werkelijkheid over bekend? Ja, ja. er is een verhaal wat mij enorm fascineert. Het is van het verhaal van Donald Crowhurst, een Britse... Zeilen, of eigenlijk een technicus die ging uh, zeilen. En die deed mee aan de eerste solo zeilwedstrijd rond de wereld in 1968. Ja. En uh, dat liep niet goed af. Dat wil zeggen, hij, uh, uh, hij stuurde steeds berichten de wereld in dat het uitstekend ging. Ja. En uh, eigenlijk ging het helemaal niet uitstekend en dan hield hij dat geheim. Uh, hij dacht, ik blijf bij Brazilië rondhangen en dan zeil ik weer terug. En dan ja. doe ik net alsof ik als eerste over de finish ga. Hm. Maar onder wel werd hij gek. En hij heeft dus uh, uh, zijn boot teruggevonden, hij zelf nooit. Hij is verdwenen op een gegeven moment. In, in zijn boot lagen twee logboeken. Het ene was het uh, echte verhaal, waarin die echt opschreef hoe die ging. Nou, daar zag je ook dat hij gek werd. Als je dat leest, hele rare zinnen en uh, maffe denkbeelden, kosmische ingevingen, noem maar op. En het andere was gewoon strak een logboek hoe die ja, ja. had moeten zeilen. En dat vind ik zo'n fascinerend verhaal. Heel, ja. Uh, ja. Ja. En daar is dit eigenlijk ook. Dit verhaal een beetje uit voortgekomen. Ja. Ja. Ken, ken je het boek van uh, Robert Haasnoot, Waanzee? Dat gaat over katwijker zeevissers... die op volle zee een uitbarsting van godsdienstwaanzin ja. krijgen. Ik, heb, ik kreeg het vrijdag cadeau van mijn broer. Oh. Dat is <laughs> toevallig dat je het, ik, ken, ik ken het niet. Ik ben het nu aan het lezen. Het is een ontzettend goed boek. Ja. En, en, uh, het speelt in de, in de Eerste Wereldoorlog. En, en, en het is echt godsdienstwaanzinnig. Ik ja. moest ook een beetje aan denken met het nieuws vandaag. Absoluut, van Absoluut, uh, ja. Uh, van die noord, dat uh, dat, dat, nou ja, he, dat, dat waanzin je zo kan grijpen... zodat het eigenlijk voor niemand meer begrijpelijk is wat je aan het doen bent. Ja. Ja. Maar Heb je in allerlei solo solozeezeilers wel uh, verdiept, zoals dat blijkt. En je kent ook Henk de Velde. Ja. Hè? Die heb je zelfs bezocht toen hij vast zat in het ijs in Siberië. Ja. Hoe, hoe kijk je tegen hem aan? Is hij een held of een uh, onverantwoordelijke waaghals? Uh. Henk is zichzelf. Ik vind vind het heel knap dat hij, dat hij doet wat hij zelf heel graag wil. En uh, nou ja, je kunt hem een help noemen of een. Uh, maar hij is wel iemand die heel erg altijd bij zichzelf is gebleven. En hij kan cent goed zeilen. Ik bedoel, ja. hij is nu alweer tijdenlang in zijn eentje op een boot rond de wereld aan het gaan. Ja. En uh, dat, ja, dat is ongelooflijk hoe hij dat doet. Heb ja. je zelf wel eens enge dingen meegemaakt op het water? Ja, <laughs> niet heel vaak. Nou, het engst, Ik heb mijn been gebroken twee jaar geleden. Dat was tijdens het windsurfen in, uh, uh, in een storm, uh, in de herfst. En daar ben ik uiteindelijk uit het water gered door een, uh, een uh, boot... die ineens opkwam dagen uit het donker eigenlijk... op een plek waar eigenlijk nooit, nooit boten varen. En dat was heel... Raar en naar om mee te maken. En, uh, Want je dacht uh, altijd dat je bezig was te verdrinken? Nou, dat heb ik nooit gedacht. Als nee? Je, nee, als je daar. Ik, ik lag wel. Ik wist wel precies wat er aan de hand was. Ik heb, ik heb ook gevoeld hoe mijn been brak. En ik wist. Op zo'n moment denk je alleen maar aan hoe kom ik hieruit. En, en uh, je hebt ook geen pijn. Dat komt allemaal later pas. Ja. Maar ik vond wel. En het was bij mijn huis. Ik woonde dan aan het Markenmeer. En ik kon eigenlijk mijn huis bijna zien. En toch was het heel veel weg. Toen dacht ik, nou ja, zo gevaarlijk is water dus. Ja. Ja. Ik, ik hoorde dat je dit boek hebt geschreven in het jachthaventje... van die Amsterdamse nieuwbouwwijk uh, Eiber. Ja, <laughs> ik kan me niet deels. voorstellen dat, dat dat inspirerend is... voor een boek over storm op zee. Nou, het, het, nou, ik ben begonnen schrijven terwijl ik op de Noordzee was... met een vriend van mij naar, uh, onderweg naar Zweden. Uh, toen dacht ik, dan nou moet het maar eens gebeuren. En, en ja, ik vind mijn bootje is gewoon een, uh, een leuk zeilbootje. Maar het is ook een soort buitenhuisje. Ja. Sommige schrijvers gaan dan in, in een echt buitenhuisje zitten. En ik vond het lekker om in mijn bootje te zitten en uh, naar de Marifoon te luisteren. Nou, een beetje, om een beetje het nautische ja. gevoel te krijgen. En je volgende ja. boek gaat dat weer over de zee? Uh, ik, weet roman, niet, mm, ik weet niet of ik nog een, nog een roman zou schrijven. Twijfel ik hoofd, maar ik denk dat het over Spitsbergen gaat. Oké, okay. dankjewel. Heimans, ik vertel nog één keer het heet Op Zee. En ik bedank je voor je verhaal over het boek. Dank je. Dit was uh, Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. En ik eindig met een zeegedicht van Adriaan Morrien. Gramal. Vallende ziekte van de zee. De golven stormen aan, breken, buigen voorover... en zinken in zichzelf terug. Van het water, ziedend van voldongen toren... Vliegt tederschuim en schelpen ruisen in een alomvattend oor. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.